Het is een normale avondspits. Files in de Randstad van 4 kilometer en langer zijn te vinden op de A1. Amsterdam-Amersfoort tussen Laren en de Afgit Bunschoten 7 kilometer. De A13 Den Haag-Rotterdam tussen Knappert-Ippenburg en Delft 4. De hele A15 staat vol van Europoort naar Rotterdam. Tussen Rozenburg en het Vaanplein 18 kilometer. En vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht 6. Op de A20 Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam Centrum 5 kilometer. En vanuit Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 4 op de A27 Utrecht-Almere Tussen Knoopend en Beeldhoven 5 En van Almere naar Utrecht Tussen Knoopend Eemnes en Beeldhoven 4 kilometer Op de A28 Amersfoort naar Utrecht Tussen Soesterberg en Knoopend Rijnsweerd 5 kilometer Tot zover de verkeersinformatie In Circus Zandvoort Ben jij de artiest Toets je snelheid, slimheid En behendigheid op de nieuwste spelletjes En kermisattracties in Familyland Leef je lekker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 Slaap lekker, slaap lekker. Hey, is wat ik zei tegen dus Slaap lekker dingen, jij is lastig. Nog meer jij, is fantastisch toch? Hey, is wat ik zei tegen haar. Slaap lekker dingen, jij is lastig. Nog meer jij, is fantastisch toch? Hey, is wat ik zei tegen haar. Dus. Is wat ik zei tegen haar dus.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 Change No one can change Your life because... De dat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 it just seems like living, so I did. It. Do you remember? I picked you back in the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 Let's get it on, yeah, y'all can come along Everybody drinks on me, bought out the bar Just to feel like I'm a star, now I'm thanking the Academy Missed my ride home, lost my I Didn't have to be me you, like, hey, I'm dance like I like it like that